Als ik aan jou denk, als ik aan jou denk, denk ik aan jou, denk ik aan jou. Als ik aan, denk, als ik aan je denk, dan denk ik aan een vrouw, dan denk ik aan een vrouw. Omdat ik een man ben, omdat ik een man ben, zie ik jou al staan, zie ik jou al staan. Gebogen aan, het aanrecht, gebogen aan het aanrecht, laat ik me pas gaan. Met je bolle rode wangen. Met je bolle, mooie, wangen Waar ik zo graag in knijp Voel ik het verlangen Want jij maakt me o zo lijf, je want, je o zo lijf. want zoene is gaaf Wil je echt niet vliegen, maar alleen een lekker potje met je vrije?